Van sociale zaken roept consumenten op om alleen champignons te kopen in supermarkten. Echter kan kijken naar supermarkten als Aldi, Lidl en Jumbo. Omdat die zich tegen elk keurmerk voor champignons verzetten. Buitenlanders kunnen komend jaar in de meeste coffeeshops nog gewoon wiet kopen. Steden als Amsterdam, Rotterdam en NGD gaan niet controleren of klanten van coffeeshops ook echt in Nederland wonen. De gemeenten gaan hiermee in tegen het beleid van minister Opstelten. Die wil dat coffeeshops per 1 januari alleen nog softdrugs verkopen aan inwoners van Nederland. Bij het politiekorps Gelderland-Midden hebben zich nieuwe getuigen gemeld... van het ongeluk van gisteravond op een spoorwegovergang in Barneveld. Een Intercity schrampte daar op een auto van een bejaard echtpaar... die stil was komen te staan. Een man uit Putten die het echtpaar wilde helpen kwam daarbij om het leven. De rechtbank in Assen heeft zeven mannen veroordeeld... voor een reeks gewelddadige overvallen op supermarkten en een casino in Noord-Nederland. De mannen kregen celstraffen tot negen jaar. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog celstraffen tot zestien jaar...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 Het weer, vanavond regen, maar vannacht overwegend droog en het is rond de 8 graden. Morgen droog in de middagzon en gemiddeld 11 graden met een stevige zuidenwind. Zondag wat lichte buitjes en minder zacht. Dit was het NOS. Dit is Geneepasset van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. De A9 Amstelveen Diemen bij Knoopend -Dieme, 2 kilometer. En de A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom voor de afrit uit Beierland 2 kilometer. En dat komt door een politiecontrole. Tot zover de verkeerde...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 You are now, now rocking with Will I am in Britney, bitch oh, yeah.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 Nou dan weten we dat ook weer. Dat Britney Bitch wil worden genoemd. hè? Worden ze hier Willem en Britney Spears. Scream Shout. Lekker om het laatste uur van het jaar te beginnen met het weekend in. En uh, we gaan meteen door met Ik Vind Je Lekker. Een andere grote hit namelijk door Sirius Request. Wie kent het niet? De Kraaien. Je ze hier op Radio CVM. het weekend in met Karim en Toby. Take Yeah, yeah Ja, dank jullie. Ja, ik vind, ik vind mezelf ook heel lekker, altijd gewoon. Weet je, dan kijk je in de spiegel en denk van: hé, hey, die is er goed uit. Tja. En dan uh, ga ik mezelf slaan en dan krijg ik bruises, oftewel blauwe plekken. En dat is dan weer het volgende praatje, plaatje van uh, Train en uh, Ashley Monroe. En dan ga je naar luisteren. Cinema <laughs> Dat is zo'n liedje over blauwe plekken. Het ja. je daar naartoe was ook. Fantastisch. Ja. Dat werkte heel goed zelfs. Even kijken welk nummer komt er nu toch aan. Ik weet het al, maar ik ga het nog niet vertellen. Totdat ik het hoort. Het is namelijk een lekker dance nummertje. Gewoon om uh, het einde van het jaar te vieren. En dat is Devil's Work. Van Mike Snow. Om het einde van het jaar te vieren. Devil's Work. Dit is ook in een heel slecht bruggetje, Karim. Kijk. je kan het via een bepaalde kanten ja, bekijken natuurlijk nee, nee, het is niet goed te praten. Nee? We gaan gewoon luisteren. Ja. Snow en uh, Devil's Work. En dan weet ik dat jij als luisteraar benieuwd bent naar wat is nou de top 100 films. Nou dat kun je gewoon film, vinden op Filmvandaag.nl. Maar ik kan ook nog even de top 5 met je doornemen. Dat is uh, namelijk op nummer 5, The Avengers. Dat is een, uh, een Amerikaanse film van uh, regisseur Joss Wendon. Uh, nummer 4 was dan Barfy. Uh, niet in Nederland uitgebracht wat ik weet. Uh, werd wel gewaardeerd met een 8,5. En de Hobbit, die nu op dit moment draait, in de, alle bioscopen bijna, staat op nummer 3. Op nummer 2 dan, Kings of Rusher Perk. zo'n is dus ook weer een Amerikaanse film. Uh, voor mij draaide die ook niet echt in Nederland. En nummer 1 draaide wel echt in Nederland hoor, met een 8,7 was het The Dark Knight Rises, dit jaar. En uh, volgend jaar hebben we natuurlijk nog meer leuke, goede films. En één van die films is natuurlijk nu ook Nederlandstalig dan, Oceaan. Ja, niet Oceaan, nummer heet Ocean Maats. De film Alles is, alles is Familie er van Raccoon. Is veel te zeggen. Die ruikt het uh, volgende nummer. Raccoon, Oceaan. En, en dat lichaam. is de titelsong van de film weer. Die gaan we nu naar luisteren. Heel veel bagger bloot te leggen Al doet het graven nog zo'n zeer Ik ben een eikel maar ik leer Een oceaan Om in te vluchten Nooit Jaloer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 Een oceaan vol is van mij. Alleen van mij. Ja, met, met temperaturen boven de 30 graden was 19 augustus van dit jaar wel echt de warmste dag. Volgens elke weerkundige in dit land. En uh, er was dus heel veel daglicht op die dag. Want de zon bleef maar schijnen en schijnen en schijnen en schijnen en, schijnen en had ik al schijnen gezegd. En toen kwam een vijf waarom we daar een plaatje over maken? Over zonlicht, over daylight. En die hoort hem nu hier op RUILUS ZFM in het weekend in met Priem en Toby. so fast This is Last night But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 in Room 5 hoorde je natuurlijk. En we gaan luisteren meteen door met Same Hearts van Laura Jansen en Tom Chaplin, de zanger van eh uh, Nou, wat is dit I nou weer? Meteen door, zei ik toch? Hè? Goed luisteren. En dit was dus uh, zeg maar het officiële liedje van Series Request dit jaar. Series Request haalde miljoen euro op uit mijn hoofd. En dat is best wel veel, uh, kunnen we zeggen hoor. Maar. De collega's van 3FM deden het goed daarmee. En uh, straks hebben een klein jaaroverzicht qua geluids- en videofragmenten. En die hoor je dan uh, over ongeveer, dat uh, zijn? Drie minuten? Dan spreken we dat af. Chaplin, Laura Jansen, steam Hé, hey, Toby? Ja? Test eens iets. Uh, van wijn, uh, word, je, word je geen zaggerijn? Ik test iets. Ja, wat? Oh, oh, oh, oh. Ja, probeer het eens. Uh, van wijn, uh, word, je, word je geen zaggerijn? Hoor je wat? Ik, ik hoorde wat. En wat hoorde je? Iets heel flauws. Dat je van wijn geen zaggerijn wordt? Ja. Dat hoorde ik inderdaad. Wat en, is dat? Uh, Dit moesten mensen bellen als ze naar, uh, hoe heet het, wilden, hè? Ja. Naar, uh, Serious Request, waar mm -hmm. dit nummer, Same Hearts, die anthem van was. Dat zei ik al, hè? Ja. Maar goed. Maar ik bevestig het nog eventjes. Ja. Heb je trouwens al de nieuwe hit van Sangarinus, gehoord? Gewoon even voor de, voor de lol, hè? Even kijken, even lachen, gierenbrillen. Het heet... <lacht> Eet veel bananen. Moet je even horen, gewoon heel even. Hey, Hey, Ronnie! Het is niks, hè! Dit is crisis. Misschien moet je erbij gaan zingen. Waarover? Waarover? Bananen! Bananen? Bananen! Ja, bananen! Eet veel bananen, bananen zijn gezond. Adam sloeg Eva op de vlog. Uh, van wijn, in in wijn de word, je, word je geen zacherij? Het is een mooie stad, daar lopen de meisjes in een blote. Ga ah, je mee naar Frankrijk, Frankrijk is zo leuk. Daar wordt van tot ochtend geneusd. een je zwangen in het hoge riet. Kijk je naar de meisjes in hun blote. Ja, ja, ja, ik zeg lekker niets. Kunstverbitten bakken, allemaal op de fiets. Ja, ja, freedom! Ik veel bananen in je blote Je oh, van dit. Punt, ik echt. dit is echt goed, dit. De Gangnam Style ja. hebben we nu wel echt de dieptepunt bereikt. Echt? <laughs> ik weet niet of je de clip hebt gezien. Van Gangnam Style, van dit? E, nou, nou, van dit. Oh, je hebt hem ook al gezien? Van dit? Ja, nee, ik, ik heb een klein stukje gezien, maar ik kijk nu weer en ja... Ik word een Hoorstel. beetje verdrietig van binnen, Kri. Zal ik de de <laughs> uit. Ja, ik word ook verdrietig. Maar er was natuurlijk dit jaar één groot ding aan het begin van het jaar al meteen. Gaan we even naar luisteren. Als u ziet hebben wij de zaal een goede indeling gemaakt. Nou, ik vind het fijn dat iedereen zich trouwt al goed aan houdt. Aan de tafel ziet u Jan Oosterbrug, ongeveer de wets, onze ijsmeester. die de we willen in voorzitter in Mijn naam is Elie Wilkman. Beste mensen, ik heb geen nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Ja, maar dit was dus wel echt het trieste moment van heel Nederland het, het hele jaar door, hè? Iedereen was hier echt mm -hmm. wel van onder de indruk. Ja? Dus, uh, ja, dat is toch jammer. Ja, ja maar ik maar... was er al bang voor. Ja, ik was er al bang voor. Je was er gewoon bang voor. Ja, ik dacht het eigenlijk al. Ja, dat snap ik. Nee, maar wat, wat vond jij ervan toen het niet doorging? Naar ik heb was... gejankt. Echt? Nee, tuurlijk niet. Erbe Er maar is wel. Ja. Dat vind ik zo onzin, joh. Hoe oud ben je dan? Ja, echt, dan ga je een beetje janken. De vind je de vind je jank dan Ja, maar je zou echt janken alsof er iemand overleden was, hè? Ja, maar dat toch ging. Die ging niet door. Het is toch gewoon, ja. Ja, weet je, sommige mensen zijn er zo aan verknocht, hè? Terwijl je ook een ijsbaan hebben staan in voor de kan je toch hier ook een grafje. Ja, maar weet je wat het is? Het gaat niet door, gaat Het gaat niet door en dan is het gewoon Ja. Gewoon nee, een... ja. En verder niks, toch? Je gaat toch niet aan Ik word er zo moe van. <laughs> <laughs> ik heb ergens niet de regie over en het enige wat ik krijg is jingles naar mijn hoofd gegooid. Zo felend is dat toch? Ja. Goedemiddag! Goedemiddag! Goedemiddag. <laughs> Ga je nou de, de hele uitzending, de rest van de uitzending zal door? Nee. Ga je mij nog wegpesten in dit jaar? He? Ik ga het proberen, ik ga het proberen. Dat is ook een groot moment dit jaar, dat Hans Klein junior wegliep aan tafel bij Football International. Ja. Heb je dat nog gezien? Ik heb het, ja, ik heb het gezien, ja. Dat vond ik een beetje, uh, ja, beetje kinderachtig van hem. Ja? Ja, nou, het was He natuurlijk gewoon een toneelstukje van hem, laten we eerlijk zijn. Herinner je ons Duitse, Duitse drie nog? Ja, dat weet ik nog, onze, onze Duitse drie. Een van de nummers was Lila Wolken. Goedemiddag! Ja, die. Lila Wolken van uh, Martira. En uh, nog heel veel andere mensen hebben in hun weekend. En niet hè. Uh. Jordan, hier nu in het weekend met Toby en Karim. 30 graden, ik kühle mijn kop van Fensterglas op den Zeitlupenknop. We leven immer schneller. Feiern zu hart, wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag, wollen kein Stress, kein Druck, nehmen noch ein Schluck vom Tonic, guck in diesen Himmel wie aus Hollywood, Gold knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt und wie bei uns die lila Wolken in die Nacht, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind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 Geld gegen problemen, wir nehmen was wir wollen, wollen meer zijn, meer zijn als nur een Moment, yeah. Komt nicht met großen Namen, die du kennst, wir trinken auf Verlierer, lass een paar vergolden, feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila nimmen, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila nimmen. Die Wolken wieder lila sind, wir bleiben dort, bis die Wolken wieder lila sind. Kommt da oben, steht ein neuer Stern. Yeah. Kannst du den sehen bei unserem Feuerwerk? Sie oh. reißen uns von einem Fäden nach. Yeah. Lass dich schlafen, komm wir heben ab. Kannst du auch nicht schlafen? Niet roze, maar lila. Yeah. Nou ik zit te wachten, ik zit te wachten. Niet lila. Niet paars, niet roze, niet lila en... Niet drinken. <laughs> ik vind dit zo leuk, Karim. We hebben dit. Karim, waar gaan we naartoe? We gaan naar onze... ...weekend! Oh, weekend! Oh. Hit. Hit, die, die schrikken zich ongelukkig als ze dit worden. En dat wacht uit, die, die denken, die denken, kijk, oh, om, om, die, die denken, die, duiden, die duiden, wel een beetje. maar wat is hem? Sweet Nothing, hoor. En dan in de remix met Diplo en The Grand Theft. En dan krijg je dit, en dat is een heerlijk nummer. Iedereen kent het, maar dit is toch weer net wat anders. En helemaal niks. Sweet nothing krijg je dan. Moet je eens nou naar zo'n school. Ja. Je bent al zo schoor. Doe maar gewoon voorzichtig met je stem. Ja, en waarom Toby dat zegt, dat kan ik ook meteen uitleggen. natuurlijk. Uh, kijk, normaal hebben we altijd het momentje in een show voor mij dat ik denk van laat ik het weer weer gaan presenteren, toch een keertje iets proberen van uh, ja, iets leuks. ZFM, Westburst bericht. Jij neemt de slag van over. Ik neem vandaag. Het weer van jou over. En dan nu het weer met Storwee Olden Goed, daar komt ie. Um, de titel van het weer, zoals het op internet staat, af en toe lichte regen en motregen. Vanavond is het zwaar bewolkt en af en toe valt er lichte regen of motregen. De temperatuur die momenteel ligt tussen de 9 graden in Zeeland en de 4 graden in Groningen, loopt vanavond alleen maar verder op. De zuid, de zuidwestenwind, nee, de zuid tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. 4 tot 5. Butf, ik weet niet wat Butterfly is. Beauvoir. Beauvoir. Dat is de wind, de snelheid. Oké. Okay. Langs de kust, en op het IJsselmeer, krachtig tot hard. Oh oh. En dat is dus 6 tot 7. Beauvoir. Vannacht is er veel bewolking. Ik Vannacht is er veel bewolking. Op een enkele plaats valt af en toe ja, regen of motregen. Die komt steeds terug hè, die regen of motregen. Continuous story. Morgen overdag is er alleen sluierbewolking, waar af en toe de zon doorheen komt. Verder blijft het droog. In de avond gaat het van het westen uit enige tijd regenen. Met een maximum temperatuur van 10 à ah, 13 graden wordt het zacht. Waar haal je die 13 graden van? Oh, daar. Ja. Van internetcream, We hadden hier gewoon alles van internet. Mag ik door? Ja. <laughs> de zuidelijke wind is matig tot vrij krachtig. Boven land en kracht... hè? Oh, bovenland. En krachtig tot hard langs de kust. Ja. Dus waar wij zitten langs de kust is het hard. Is het, is het hard? Ja. Wacht even hoor, die heri. is staat zo hard dat ik hoor jou heel uh, vaag tussendoor. Ik ben zo makkelijk. En dan uh, zaterdag wordt het 10 tot 12 graden. Ja. Zondag wordt het 5 tot 8 graden. Ja. Meer niet? Nee, want we hebben maandag ook nog. En dan wordt het 5 tot 10 graden. Dinsdag. ...wordt het 4 tot 7 graden en woensdag 1 tot 8 graden. Tot zover het weerbericht met Soby Oldenburger. Terug naar jou Karim. Nou Toby, wat doe dat je dat toch? Je tegen jezelf hè. Terug naar, <laughs> naar jou Karim. Dat zei ik inderdaad tegen mezelf. Maar goed, uh, ja, ik vond mijn deel mijn versie toch altijd alweer weer wat meer energieker, hè. Energieker. Ja. Maar jij, nou, had we, jou, ja nee, jij had geen jingles. Jij nee, had geen jingles. Ik had hele nee. goede jingles. Nou, als zeg je het zelf zou ik zeggen hè jongen. Ja, goed zo. Iemand die uh, het heel warm heeft, hè? Ken je er misschien? Nee. Deze Alice is Snap je? Waarom is het warm? Ja, ik snap hem, maar moet ik moet wel reageren. Nee. like Zo, Alicia haar laatste nootje zingt. Toby, ja, wat is nou jouw, ja, jouw favoriete plaat van het jaar geweest? Mijn favoriete plaat van het jaar? Ja. Um, even denken, even denken. even denken. Ik vond uh, Skyfall een heel mooi nummer. Die hebben we al gedraaid. Die hebben we al gedraaid. Um, dan ga ik voor uh, Candy. Candy. Williams. Candy? Ja. En uh, dan gaan we die zo draaien. Wat, wat vond jij nou jouw persoonlijkste hoogtepunt van het jaar? Dat, dat je je van, nee, dat was je hoogtepunt. Dat heb je al gevraagd. Dat nee, weet ik maar je persoonlijk. Maar ik wil jou nog Wat was jouw hoogtepunt? Ja, maar ik heb zoveel hoogtepunten gehad. Nou, vertel maar. Ik heb mijn diploma gehaald. Oh, joh. Ik heb veel opgetreden. Oké. Okay. Ik heb nog steeds... Wat was dat? Niks. Wat was dat? Ik, ik belde bel. volgens mij. Ik belde niemand. Oké, okay, nou ga door. Uh, ja, maar het is zo'n <sweak> een vraag. Dat ik denk van, ik kan er wel niet op antwoorden. Nee? Nee, ik heb zoveel hoogtepuntjes meegemaakt. Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt geweest? Ik heb geen idee, ik heb, uh, het, uh, het optreden gaat er goed als stand-up, dat is wel een, uh, een, hoogtepuntje. Ja, ik weet ook wel wat jouw hoogtepunt was geweest namelijk, nou. dat was toen je mij mocht aan- en afkondigen keer drie, op een schoolfeest. Oh ja, toen jouw jou, uh, Dat ging drie keer mis. Maar ik wist dat je dit ging vertellen. Ja, ik was er al bang voor. Ja, ik, ik wist dat was bang, oh, nee, dit ging, uh, dat je hierover zou beginnen. Dat snap ik, maar ja. Maar waarom deed je dat toen? Waarom moest jij nou, maar drie keer onderbreken midden in een nummer? Oh, nu is afgelopen. Oh, nee, jij zei: ik ga een nummer zingen. Een, een nummer ga ik zingen. Ik ga een nummer zingen. Ik ga een nummer zingen. Ik was in eentje dat is Een nummer. Dus dat nummer, hè, wat jij aan het zingen was, hè, ja. was afgelopen. Dus ik denk, nou, hij is nu klaar met een nummer. Te zingen. Ja, dat was geen jingle. Ik weet niet wat dat was. Maar uh, dat was geen jingle. Dat klopt goed. En jij was klaar. Dus ik denk, nou, hij is klaar. Meestal, meestal ga je dan weer verder met waar je bezig was, hè. Die blijf je niet dus een tijdje bij stilstaan. Dus ik zit de normale muziek weer in, maar dan ging jij nog twee nummers zingen. Ja. En dat wist ik niet. Maar niet met eentje. Nee, met nog een band. En nog een zanger. En nog een band. En nog een zanger. Ja, dat was jij toch? Ja. Maar ja, weet je, om een kort verhaal lang te houden, zullen we gaan luisteren naar het nummer Candy. Zullen we dat meer doen? Wat staat voor Snoep? Hoeveel berichtjes moeten we nog maken voor de grondbrandstede, hoor? Uh, wil je bron? Ik wil heel graag bronbrand zijn. Nou, doe maar, doe maar iets. Zeg maar iets grappigs of iets wat niet grappig is nou, eigenlijk. In ieder geval iets wat niet zoet is, is Toby. En de dan een zoet nummer uitkiezen en dat is dan van Williams en jeetje Toby. Zoet nummer. Zoet zoet, is een zoet nummer. Spel daar ik kon niet meer bij! Heb je deze jingles... Toby. Ja. Heb je deze jingles ook als je optreedt? Nee. Dit is voor de radio. Uh... Oh. Radio, radio, radio. Ja. Dat is mijn favorietje. Neurostopisch ook. I was there to witness. Candice is in her business. She wants the boys to notice. Her rainbows and her bonings. She was educated. But could not count to ten. Now she got lots of different horses. By lots of different men. And I say liberate ya. Suns and dogs. Hij is Tjeeu! Yeah. Oftewel Kende. En dan vraagt Toby meteen aan mij van, Karim, wat is jouw favoriete plaat? Ja, nou, vertel maar. Dat is, uh, nou, ik vond hem aan het eind wel heel goed, dat is Year of Summer. En, ehm... Um, sorry voor mijn hond. Voor je hond? The clouds ik hoor net away. dat hij er druk van wordt. Dus... Je hond wordt druk van, Karim, leg er uit. Nee. It's time to let it out You know what it's about Wait waited all to feel the sun The harder it gets, the faster we seem to fall in love. Ja en tot zover het weekend in voor 2012. We zijn er doorheen, Toby. We hebben weer een jaar vol gemaakt. Ja. En uh, het was maar een jaar wel, hè? Ja. We hebben nog 30 seconden uitzending. En dan is het. Weekend! En bijna 2013 natuurlijk. Ja. 2013, we had dat ooit gedacht? Iedereen, uh, gelukkig uh, nu dus weer lekker veel Odebollen eten. Maar niet te veel drinken. En doe voorzichtig met vuurwerk. En dan zeggen wij. Hoeveel seconden hebben we nog? 10, 10, 9, 8, 7 zes, vijf, vier, drie, twee, één.